In de handen in de laag in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen lah Wa man yudlil de handen in de handen la ilaha handen in de handen in wa handen in de handen in de handen in de handen in niet bereid was om zijn neef Mohammed (sallallahu alayhi wasallam, in de steek te laten. Besloten zij een andere weg in te slaan. En kwamen zij bij hem aanzetten. Met een jonge man genaamd Amara ibn al-Walid. En ze zeiden tegen hem. Ze zeiden tegen Abu Talib. Dit is Amara ibn al-Walid. De sterkste jonge man van Quraysh. En de mooiste. Jij mag hem hebben. Neem hem als een adoptiezoon aan. En geef ons jouw neef. Die in strijd heeft gehandeld. Met jouw geloof. En dat van je voorvaders. Jouw volk uiteen heeft gedreven. Daarmee natuurlijk doelende op Mohammed. Alayhi wa en ook hun verstand belachelijk heeft gemaakt. Geef hem aan ons zodat wij hem kunnen vermoorden. Abu Talib antwoordde. Bij Allah. Dit is waarlijk een slechte uitwisseling. Dit is een slechte omruiling. Jullie geven mij jullie zoon. Om hem op te voeden. En ik geef jullie mijn zoon. Om hem te vermoorden. Bij Allah. Dit zal nooit gebeuren. Jullie vragen van mij. Om in dit geval. Hamar abnul walid. Als zoon aan te nemen. En ik zal hem dan in het vervolg moeten opvoeden. Ik zal voor hem moeten zorgen. En jullie vragen van mij om Mohammed aan jullie af te staan. Zodat jullie Mohammed kunnen vermoorden. Dit is een slechte zaak. Dit kan niet goed zijn. Na nou, deze woorden van Abu Talib... Besloot Quraysh haar vijandigheid jegens de Profeet vrede zijn met hem en zijn metgezellen op te voeren. Zo werden zij... Dus de moslims werden zij aan allerlei vernederingen, martelingen en verschrikkingen onderworpen. Dus ze werden het slachtoffer van nog meer vernedering, nog meer marteling, nog meer verschrikkingen. De verergering van deze toestand bracht Abu Talib ertoe om Benu Hashim en Benu Abdul Muttalib te benaderen voor steun. En natuurlijk hulp. Ze waren zoekende. Hij was zoekende naar iemand die hem kon bijstaan. En dat kan niemand anders zijn dan zijn eigen familie. Dan zijn eigen stamgenoten. Benu hashim En Benu Abdel muttalib En we hebben al eerder aangegeven dat de Arabieren. Ondanks het verschil. Wat betreft opvattingen. Geloof. Zij zouden altijd hun familieleden of stamgenoten steunen. Dus hij benaderde Benu Hashim en Benu Abdel al-Muttalib voor steun en voor hulp. En hij vond deze bij iedereen van hun. Iedereen was bereid om Abu Talib bij te staan en de profeet te helpen. Hij vond deze bij iedereen. Behalve natuurlijk Abu Lahab. Die de uitgestoken hand van Abu Talib weigerde. Nou, we weten natuurlijk Abu Lahab wat hij niet heeft gedaan om zijn neef tegen te houden hij stond natuurlijk in de, in de frontlinies als het gaat om het bestrijden van Mohammed alayhi hij was de eerste die het tegen hem opnam terwijl iedereen een afwachtende houding aannam, was Abu Lahab de eerste die het uitschreeuwde die de profeet vrede zij met hem schoffeerde en uitschold. dus het was natuurlijk logisch dat Abu Lahab deze uitgestoken hand van Abu Talib niet zou accepteren en ook niet bereid was om Mohammed sallallahu alayhi wa te helpen en te steunen. We hebben ook gezien dat hij degene is geweest die zijn zoons heeft opgedragen. Om de dochters van de profeet, vrede zij met hem, te laten gaan. Van ze te scheiden. Dus kijk naar de vijandigheid van deze man. Het reikt zo ver dat hij zelf zijn zoons opdraagt. Om die dochters te laten gaan. Want hij wil niks meer met Mohammed, vrede zij met hem, te maken hebben. Hierna probeert de Quraysh... Nadat zij natuurlijk vernamen dat Benu Hashim en Benu Abd muttalib bereid waren om het op te nemen voor de profeet. Om het op te nemen voor Abu Talib. Probeerden zij opnieuw Mohammed, vrede zij met hem, op een zachtaardige manier naar hun hand te zetten. En dat geldt natuurlijk voor alle tijden. Niet alleen voor de tijd van de profeet, vrede zij met hem. Er zijn er altijd mensen die het blijven proberen. Middels het bieden van hulp. Financiële hulp soms. Dan kloppen ze bij je aan. En zeggen ze van we zijn je bereid om te helpen. Zo komen ze binnen in eerste instantie. Maar wat zij eigenlijk willen bereiken. Is dat jij uiteindelijk afstand neemt van je geloof. Dat je je natuurlijk bij hun aansluit. Daar gaat het om. Dus hierna probeert de Korees opnieuw Mohammed. Op een zachtaardige manier naar haar hand te zetten. Ibn Ishaq overlevert dat de ibn Rabi'a met het voorstel kwam om Mohammed nogmaals te benaderen. Met een aantal aanbiedingen. Hij had een aantal voorstellen. Die hij niet kan laten lopen. Zo dacht hij. Maar Mohammed kan zoiets niet weigeren. Toen Quraish hem toestemming gaf. Want hij vroeg eerst toestemming. Zal ik nog een keertje naar Mohammed gaan en met hem praten? Wellicht dat hij deze keer bereid is om van mij aan te nemen om afstand te doen van de islam en toestemming werd hem gegeven en hij ging naar de profeet vrede zijn met hem hij stevende af op de profeet vrede zijn met hem die nabij al kaaba was en zei tegen hem o zoon van mijn broer jij weet welke vooraanstaande positie jij bij ons geniet je bent niet zomaar iemand je bent belangrijk voor ons en jij bent tot je volk gekomen met een grootste zaak je bent gekomen met een grootste zaak iets wat wij in het verleden niet kenden je moet niet vergeten dat de Arabieren helemaal niet bekend waren met zoiets als hemelse boodschappen, als profeten dat kenden zij niet dus je bent gekomen met een grootse. zaak waarmee jij hun verzameling, dus van je volk uit elkaar deed vallen dus de mensen waren voor jou vormde zij natuurlijk een eenheid. Er was sprake van... saamhorigheid. Zogenaamd. En jij bent degene die de mensen... uit elkaar heeft gedreven. Maar dat klopt ook wel, want Allah heeft de Koran ook wel... een vorkaan genoemd. Dat betekent dat middels de Koran... een scheiding wordt aangebracht. Scheiding, zoals de geleerden hebben gezegd... tussen de waarheid... en de valsheid. Tussen de gelovigen... en de ongelovigen... Hetzelfde geldt hier. Dus hij heeft daadwerkelijk de mensen uit elkaar gedreven. Want ineens stonden de moslims tegenover de niet moslims. De vader stond tegenover zijn zoon. De man kwam tegenover zijn vrouw te staan. Stamgenoten kwamen tegenover elkaar te staan. Dus hij zei ook tegen hem. Je hebt hun verzameling uit elkaar gedreven. Je deed hun verzameling uiteenvallen. Je hebt hun verstand beledigd. Je hebt hun goden en geloof geschoffeerd. Hun voorvaderen heb jij verketterd. En daarom wil ik dat jij luistert naar de volgende zaken die ik jou te bieden heb. Wellicht spreken sommigen jou aan. Wie weet. Zij klopt aan. Zogenaamd als een bemiddelaar. Als iemand die een hart heeft voor de zaak. Als iemand die eenheid nastreeft. Hij schijnt bedrief. Dat weten jullie wel. Hij zei. O zoon van mijn broer. Indien jij hiermee bezit. Wens te krijgen. Dat kan. Dat jij hiermee bezit. Wens te krijgen. Dan zijn wij bereid. Om van ons bezit. Jou datgene te geven. Wat nodig is. Om jou tot de rijkste onder ons te maken. Kijk hoe ver. Dan moest je Bereid zijn. Te gaan om het geloof te stoppen. We zijn zelfs bereid om een deel van ons vermogen af te staan, zoveel af te staan dat jij de rijkste van ons wordt. Wens je echter hiermee aanzien te verwerven? Dat kan ook. Dan zullen wij jou als leider over ons aanstellen, in zo'n mate dat wij niets meer zonder jouw toestemming zullen ondernemen. Jij zult de baas zijn. En als jij middels deze zaak koningschap wenst te bereiken... dan zullen wij jou tot koning maken. En als datgene wat tot jou komt van de djinn is... dat kan, met andere woorden, je bent ziek, je bent bezeten... dan zijn wij bereid al ons geld aan geneeskunde uit te geven... ter bevordering van jouw beterschap. Met andere woorden, we zijn bereid... Alles te doen. Het enige wat wij van jou vragen, is te stoppen met deze duwen. Als Mohammed sallallahu alayhi wasallam een leugenaar was geweest, dan zal hij deze kans met beide handen grijpen. Hij zal deze kans niet onbenut laten. Maar Mohammed sallallahu alayhi wasallam is de waarachtige, Gezonde met de boodschap van zijn Heer. Kan niet. Hierna zei de profeet vrede zij met hem op een beleefde wijze tegen hem. Ben jij klaar, o Abu Walid? Hij antwoordde ja. Waarop de profeet vrede zij met hem weer zei, hoor het volgende van mij aan. Kijk ook naar het gedrag van de profeet, naar zijn verheven karakter. De man zit onzin uit te kramen, maar de profeet laat hem lekker uitpraten onzin of geen onzin, je krijgt je tijd en daarna zegt hij mag ik nu, ben je klaar, want hij wil zeker weten dat hij klaar is, hij zei ja ik ben klaar ja, waarop de profeet vrede zij met hem weer zei tegen hem, hoor het volgende van mij aan vervolgens begon de profeet vrede zij met hem met het reciteren van een aantal versen uit Zorat Fussilat. zijn de beginversen van Sorat Fosilet hij zei, Bismillahir Rahmanir Rahim, Hamim ten Zilum Miner Rahim, Kitabun Fossiat Ayatu who Koranen Arabien Lekominia Alamoen, Beshiren en Adieren Fa'ara de Actaruem Profeet heeft deze woorden voorgedragen. Hij zei namelijk Hamim, een openbaring van de meest barmhartige, de meest genadevolle. Een boek waarvan de verzen uiteen zijn gezet. Om als duidelijke verkondiging te dienen. Voor mensen die kennis bezitten. Als drager van goede tijding en als waarschuwen. En zo zette de profeet Vrede Zijn met Hem zijn recitatie voort. En probeer je een voorstelling te maken van de recitatie van de profeet Vrede Zij met Hem. De prachtige stem. De mooie voordracht. De gewichtige verzen. De mooie vers. Sterke versen. En de achtenswaardigheid van de woorden van Allah. Toen hij vrede zij met hem daarmee klaar was. Keek hij Abu Walid aan. Die onderste boven was van deze woorden. En zei tegen hem. Heb jij mijn boodschap reeds vernomen? Heb je mijn boodschap begrepen? Hij antwoordde ja. Waarna de profeet vrede zij met hem tegen hem zei. En nu mag je doen wat je wil. Rutba vertrok vervolgens naar zijn volk. Dat in de buurt van het zat. Toen zij hem zagen aankomen. Zeiden ze tegen elkaar. Wij zweren bij Allah. Het gezicht. Van Abu Walid. Is niet hetzelfde gezicht. Waarmee hij naar Mohammed is vertrokken. Abu Walid toen hij kennelijk vertrok. Zijn gezicht straalde overtuiging uit. Daadkracht. Maar toen hij terugkwam. Zagen zij iets anders. Een neergeslagen man. Een man die overdonderd is. Overrompeld is. Dus ze zagen het verschil onmiddellijk. Toen Abu walid voor hen stond. Zei het volgende. O mijn volk bij Allah. Ik heb zojuist woorden van Mohammed gehoord. Die ik nog nooit eerder heb gehoord. Bij Allah. Het betreft geen dichtwerk. Nog tovenarij. Nog waarzeggerij. Bij Allah de woorden die ik van hem heb vernomen. Zullen grote invloed krijgen. Dus een advies van zijn kant. Hij zegt. Laat de man met rust. En weet dat wanneer hij de Arabieren overwint. Zijn overwinning. Een achting. Ook als de uwe kan worden beschouwd. Dus ook als die van jullie kan worden beschouwd. Dus zijn overwinning. Zal ook een overwinning voor Korees zijn, want hij komt per slot uit jullie vandaan zal hij daarin tegen tegen de Arabieren, ten onder gaan dus verlies leiden dan is jullie daarmee de moeite bespaard gebleven hij zou uiteindelijk toch tegen anderen moeten vechten wijze man dus waarom wij waarom moeten wij elkaars bloed gaan vergieten zijn familieleden we kennen elkaar dus laat een ander het uitvechten met Mohammed ze zeiden vervolgens tegen hem. Zo te zien heeft Mohammed jou betoverd. O Abu Walid. Waarna hij tegen hen weer zei. Dit is mijn mening. En het is aan jullie om te beslissen. Op zich wel wijze woorden voor, voor deze man. Laat hem met rust. Laat hem zijn gang gaan. Datgene wat ik van hem heb gehoord. Dat is geen dichtwerk. Geen tovenarij. Want Mohammed werd natuurlijk bedicht van een aantal zaken. Hij werd voor een dichter uitgemaakt een tovenaar uitgemaakt, dat is niet waar, zegt hij deze woorden zijn veel groter dan tovenarij, veel groter dan dichtwerk, en zullen grote invloed krijgen, laat hem dan zijn gang gaan dat is wat ik denk dat is mijn advies richting jullie wil je luisteren, prima zo niet, het is aan jullie de volgende keer kijken we inshallah naar een andere moesjrik namelijk el-Walid ibn Mughira die ook onder de indruk was van de Koran hoe ze op haar konden omgehemd te zijn door de van de